met hem willen Maar volgens zijn moeder komt er geen trouwerij Maar ik zie ze toch lachen, zegt hij Ik hoor ze zingen over ik hou van jou en dat soort dingen En papa, dan is het alsof ze het hebben over mij Oh, als we net ze viertjes trouwen Laat ik ze never nooit meer alleen Ik zou ze eeuwig stevig vast blijven houden Want ik hou van Karen Christel en van Kadleen Hij zou met Kadri willen trouwen Hij vindt het van die ontzettende mooie vrouwen heeft K3 tassen, K3 schoenen. Zo staat je hun poster heel stiekem te zoenen. Nee, een leven zonder een K3 dat kent hij niet. Oh, als we met z'n viertjes trouwen. Nou, dan zal ik. Ja, K3 willen trouwen, nou, daar is wel toe. Passelijk, hè? heb je rond naar het telefoon en dan zie je, vind je dat liedje. Nou, wel heel erg leuk. In ieder geval, uh, of wij ook met Josje zou trouwen, dat is uh, nog uh, de vraag. Nou, uh, ja, um, Rudy, het is alweer uh, het einde van Royon Air. Oh, het gaat weer zo snel, Roy. Het gaat weer zo snel. Oh. En nou even twee weken niet, want we going to... Turkey, hè? is het? Ja, dat is ja, het. ik ben jaloers, jongen. Ja, we oh. gaan uh, lekker uh, met een vriendenploeg. En mijn eigen vriendin natuurlijk. Oh, okay. Lekker op vakantie naar Turkije. En uh, ik uh, zie u uh, gewoon over twee weken. 24 oktober zijn we zeker weer bij u. En uh, daarna is de grote, het grote feest natuurlijk van Mick Harren. En um, je hebt uh, dan uh, de 24ste. En na dat weekend daarna is dan het grote feest uh, van Mick Harren. En dan stel ik voor dat jij alleen zit, Rudy. Nou, ik vind het een uh, leuk, goed plan. Dus uh, die uitzending gaan we nog flink oefenen. Ja, En dan tuurlijk. komt het helemaal goed. Nou, is goed. Dus, hey, um, Dames en heren, blijf lekker luisteren naar CFM Zandvoort. Natuurlijk uh, 106.9. En um, ja, zometeen hoort u hier uh, de Euro Breakdown, de herhaling. U hoort vanavond ook nog Mario Zandvoort met The Nightwalk. En uh, om niet te vergeten morgenochtend CFM Jazz. en Zondag in Kennenmanland en uh, vele andere programma's. Bedankt voor het luisteren en tot uh, 24. Oktober. Oktober. Ik ga lekker naar Turkije. Bye, bye, oh. zwaai, zwaai. Oh ja, en nu kwam erachter dat Ron Bosshard verliefd was op K3. K3. En uh, dat hij graag nog een seizoen wil hebben van Pluk de Dag. Hij wil ook... Um, ja, hij het, uh, vond het eigenlijk niet zo moeilijk om met Carlo een uh, interview uh, te hebben of andersom. En uh, Mick Harren uh, doet het niet voor het geld. En uh, hij, hij geeft ook geld tijdens het jubileumconcert voor Kika. Uh, Jeroen van der Boom heeft natuurlijk uh, bier tegen zich aangehad. En uh, zo kan ik uh, nog heel veel uh, door uh, kletsen. In ieder geval uh, plaatjes aanvragen voor de 24. Ze kan allemaal nieuwtjes inleveren. Waar maar raar nieuwtjes inleveren kan ook allemaal. Doe dat allemaal via www.royvanburingen.nl En daar kan u alle aanvragen op uh, doen. Ik wil u heel erg bedanken voor het luisteren. En ik zeg u gewoon tot de uh, 24... Oktober. Ja. En eigenlijk kunnen we wel tegen aan het nieuws uh, lullen hoor. Dat uh, kan allemaal wel. In ieder geval, uh, bedankt voor het luisteren nogmaals. Uh, Rudy, wil jij nog wat zeggen? Ja, iedereen een fijne avond gewenst natuurlijk. Hè? En uh, blijf lekker luisteren naar, uh, naar uh, CFM Zandvoort. Ja. En nogmaals, informatie vindt het op www.roivamburingen.nl. Want uh, daar, uh, daar uh, kan u het uh, allemaal uh, vinden. Uh, misschien ook leuk, uh, vanaf... Uh, Volgende, wij zijn ook benieuwd wat u vindt van het nieuwe concept Royal en R. Want we hebben een nieuwe rubrieken en zo. Dat kan u ook allemaal melden. Want wij luisteren graag naar u. In ieder geval 24 ja. hebben we heel veel leuke dingetjes. Bye bye. Bye. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. Zie, FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur. Marian Hageman met het NOS-journaal. De DSB-bank erkent dat er fouten zijn gemaakt bij de verkoop van financiële producten. en biedt zijn excuses aan aan mensen die daardoor zijn gedupeerd. Dat heeft de eigenaar van de bank, Dirk Scheringa, tegen de NOS gezegd. Ook zei hij dat de DSB de problemen van deze klanten zal oplossen. Hoeveel geld daarvoor wordt uitgetrokken, wil hij niet kwijt. De meeste verpleegkundigen zijn niet van plan zich te laten inenten tegen de Mexicaanse griep. Iets meer dan de helft van de verpleegkundigen en verzorgenden zegt geen vaccinatie te willen. Onder artsen is de bereidheid om zich te laten vaccineren groter. Bijna drie kwart wil dat, blijkt uit een onderzoek van de NOS. Belangrijkste redenen om zich niet te laten inenten zijn gevoelsmatige weerstand ertegen en het idee dat het wel meevalt met de Mexicaanse griep. Prins Willem-Alexander vraagt zich af of voetbal nog wel een Olympische sport moet blijven. Op het jaarcongres van het IOC zei de prins dat de Olympische Spelen voor alle sporten het hoogst haalbare moet zijn. Deelnemende landen kunnen nu niet hun beste spelers inzetten. Er mogen alleen spelers onder de 23 meedoen, plus drie oudere spelers met dispensatie. Ruim twee op de drie Ierse kiezers hebben ja gezegd tegen het verdrag van Lissabon. Volgens de officiële uitslag lag het percentage ja-stemmers bij het referendum op 67,1. De opkomst was 58 procent. Al voordat alle stemmen geteld waren maakte de Ierse premier Cowen vanmiddag bekend dat er een meerderheid voor het EU-verdrag had gestemd. Fractieleider Slob van de ChristenUnie heeft coalitiegenoot CDA opgeroepen om te stoppen met flirten met andere partijen. Hij deed dat op een partijcongres in Zwolle. Slob zei dat bijvoorbeeld CDA-voorzitter Van Geel geregeld longt naar partijen als de VVD en de PVV. Maar juist nu is het nodig dat het kabinet eensgezind en hard doorwerkt, zei hij.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 Zij doet dat in één keer op nummer 34. He's <laughs> hats.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 Zijn nieuwe single Cat Shaky komt dus deze week binnen in de Euro Breakdown. Hij doet dat één plekje hoger dan Pitbull. Die vonden we namelijk op 33. De Ian Carey Project met Cat Shaky vinden we deze week op 32. Waiting for a trick from your brother. You can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 In the sun, in the south of Spain, got me soon as I walk through the door. Oh, my pocket by the ticker lane. way she dropped below that thing. Got me wanna spend my money on her. Hey. She getting popping like it poppin', dropped in that bird. Got a candle, need to blow that crazy thing. Hey, hey, take my red, black card and my two Come on the way. Shotty, let's hey. go like the fire. Go oh, like fire. Somebody call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 Dan staat het vast in de regio op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen en Muiden daar twee. A4 Delft richting Amsterdam. Tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt de Nieuwmeer 3. En twee op de ring van Amsterdam. Dat is de A10 Koenplein richting Watergrasmeer, Tussen Osdorp en de Rij 3. En op diezelfde A10 dus de Nieuwmeer richting Koenplein. Tussen de afrit Haarlem en knooppunt Koenplein. Daar staat ook nog eens drie kilometer file. Ladies and gentlemen. let's go! De nummer 27 is voor Whitney Houston, Million Dollar Baby. Vorige week kwam zijn binnen op nummer Nummer 34.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 Smee Denters, oude heer, ook 12 weken in de lijst, zak van 21 naar 23. Robbie Williams, Bodies, 2 weken staat in de lijst, 30 vorige week, deze week naar 22. En Lady Gaga hoorde je, eh hey, hey, nothing else, I can say. Dat 3 weken in de lijst, hij gaat van 24 omhoog naar 21. De nummer 20, dat uh, is er eentje die nu 5 weken in de lijst staat. Caro Elmerad met back up gaat van 23 omhoog naar nummer 20.